De man sloeg in april 2011 zijn 29-jarige vriendin met een brandblusser dood in hun woning. En daarna schoot hij de motoragent met diens dienstpistool dood. Volgens de rechter is de impact van de moorden op de nabestaanden erg groot. Sacha de Boer stopt als anker van het 8 uur journaal. En ze vertrekt bij de NOS omdat ze zich wil gaan richten op andere dingen. Ik heb 17 jaar het, uh, het journaal gepresenteerd. Ik ben 19 jaar nieuwslezer en 10 jaar het uh, 8 uur journaal gedaan. En dat leek me eigenlijk een heel mooi moment om te stoppen. Want eigenlijk, diep in mijn hart, ben ik fotograaf. En dat wil ik graag doen. Op 3 mei zal de boer voor het laatste journaal presenteren. Noordredacteur Marcel Geloof zegt dat ze heel erg gemist gaat worden... maar hij snapt dat ze voor zichzelf een andere keuze maakt. Noord-Korea heeft gedreigd de wapenstilstand uit 1953... met Zuid-Korea op te zeggen. Pyongyang zegt dat de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea... met de Verenigde Staten moeten stoppen. en Ook de sancties tegen Noord-Korea vanwege zijn nucleaire programma... moeten van tafel. De waarschuwing volgt op besprekingen in de VN-veiligheidsraad... over nieuwe sancties tegen Noord-Korea. De VS heeft daarover volgens diplomaten overeenstemming bereikt... met China, een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea. ook Rusland zou bereid zijn een nieuwe resolutie te steunen. Huurders en de Woonbond hebben in Den Haag geprotesteerd... tegen de plannen van het kabinet om scheefwoners meer huur te laten betalen. Ze boden de Eerste Kamer ruim 60.000 handtekeningen aan... In de petitie huuralarm staat dat huren betaalbaar moeten blijven. Directeur Papuwing van de Woonbond vindt dat de plannen ook slecht zijn voor de privacy. En hij noemt het een gluurverhoging. Een gluurverhoging omdat de verhuurder inzicht krijgt in de inkomenssituatie van de huurders. En op basis daarvan een huurvoorstel mag doen. Maar er wordt op geen enkele manier bekeken, gekeken. Is het een alleenstaande of is het een gezin? Zit je in een goedkope woning of zit je in een dure woning? Pats, je krijgt 6,5 bovenop. En ook maatschappelijke organisaties als FNV en ANBO spreken zich in een verklaring uit tegen de maatregelen voor de huurmarkt. De Senaat zou vandaag debatteren over minister Bloks plan... voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. Maar dat is een week uitgesteld. Veel fracties hebben nog vragen. Het aantal storingen met het betaalsysteem Ideal moet fors afnemen... zegt de organisatie Thuiswinkel.org. We moeten bedenken dat webwinkels in 2012 voor zo'n 10 miljard euro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 De RDW is begonnen met een nieuwe kentekenserie. Het eerste nummerbord heeft het kenteken 1KBB00 en is vandaag uitgereikt. Verwachting is dat de nieuwe serie maar twee jaar meegaat, omdat alleen de K, S, T, X en Z beschikbaar zijn als beginletter. De rest is al in gebruik voor exportkentekens en brommers. De oude kentekenserie, die met twee cijfers begon, is bijna vijf jaar meegegaan.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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De polder is terug. De polder is gewoon terug. We leven die weg tegen het water hebben we houden het water tegen, hoor. Niet in onze polder. O, dan gaan we weer de polder herstellen? Al die polders moeten natuurlijk wel leeg blijven. Dat is de polder. De polder is pas terug als de resultaten daarvan ook daadwerkelijk terug zijn. We geven onze polder niet nie op. Het kabinet wil polderen, heel graaf zelfs, maar zit die polder daar wel op te wachten. FNV gaat in ieder geval met een enorm ijzerpakket aan tafel. CNV's voorzitter Jaap Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u ook zo'n uh, stevig ijzerpakket in de achterzak? Wij zijn er iets minder luidruchtig in, maar natuurlijk zijn wij ook met een uh, intern beraadslaging hebben gehad. En uh, ga ik ook met een, uh, met een mandaat opstapje, ja, dat klopt. Kathelijne Broers, de directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam, beleeft drukke tijden. Donderdag start een grote tentoonstelling over het Zaar Peter de Grote. En tussendoor moet er nog even een kroning worden geregeld. Komt u nu wel eens thuis? <laughs> Jazeker. Het valt allemaal wel mee, het is wel te doen? Nou, uh, wij zijn er uh, eigenlijk uh, voor uh, ja, gemaakt. Doen we weten niet beter. Uh, Om Kron goede... kroningen te begeleiden. Nee, nou het is de inhuldiging die plaatsvindt oh ja, in sorry, de Nieuw-Kerk. Ja. Ik moet u even verbeteren, maar um, die moeten wij ja, faciliteren. Maar ik hoef het niet uh, te organiseren. Dat is in handen van de Verenigde Vergadering, de Eerste en de Tweede Kamer. Ja, wat weten we eigenlijk allemaal nog niet over de Tweede Wereldoorlog? Gisteren kopte de New York Times dat er veel meer natiekampen zijn geweest dan altijd gedacht. David Barnau van het NIOT, vreef u, vreef u zich ook even de ogen uit toen u dat las? Uh, nee hoor, ik dacht uh, die Amerikanen zijn weer het wiel aan het uitvinden. Oh ja, want het was al bekend. Nou, als, als iemand zegt van we dachten dat er tot nu toe 7000 waren, terwijl al in 1949 een boek uitkwam waar ongeveer 20.000, 30 30.000 in staan, dan zijn ze geen eens met hun basiskennis uh, bezig. Nee, er, er wordt steeds minder gratie gevraagd en verleend. Vroeger was een vorstelijk jubileum nog wel eens een reden voor gratie aan misdadigers. Wie komen er bij de kroning dit jaar in aanmerking? Daarover straks Herman Plei in de tijdmachine. En wilt u we ook wel eens zien hoe het hier in de studio aan toe gaat? Kijk dan mee via de webcam op radio1.nl. Heeft u een vraag voor een van de gasten? Ga dan naar dit ditisdedag.nu, naar onze Facebookpagina... of kunt u ook reageren via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Jaap Smit, voorzitter van de vakcentrale CNV. Uh, goedemiddag, hartelijk welkom. U zit in Brussel. Ik hoor uw stoel kraken daar. Ja. Uh, dan zullen we zullen maar niet denken dat er iemand aan zit te zagen, want ik dat is niet zo. Stil, ik zal stilzitten. Nee, er zit niemand aan te zagen. Nou, heerlijk. We hoorden net uh, in het nieuws de minister Lodewijk Asscher. Die zei dat hij binnen een maand een uh, sociaal akkoord met de Polen wil hebben. Is dat uh, een reëel uh, ideaal van hem? Nou, we gaan het zien. Kijk, ik, waar hij zo door het leidt... is het feit dat die begroting natuurlijk op een gegeven moment naar Brussel moet... Maar goed, van onze kant, we moeten wel de tijd nemen om op een goede manier tot een akkoord te kunnen komen als we daartoe komen. Dus, uh, maar een streefdatum is nooit weg. Ja, en 1 april is dan een streefdatum en uh, dan heeft hij nog een maand om het met, uh, met de Kamers uit te vechten, hè? Ja. ja. Wij gaan naar nieuws met Mark Visser. De Groningse politie heeft bij de zoektocht... naar een vermiste echtpaar uit Hoogkerk een tweede lichaam gevonden. Vanochtend vond de politie ook al een stoffelijk overschot. En dit lichaam lag daar zo'n 200 meter vandaan. Het is nog niet bekend of het daadwerkelijk om het echtpaar uit Hoogkerk gaat. De man van 70 en vrouw van 68... hadden gisteren afgesproken met iemand die interesse had in hun boot... die afgemeerd lag in het Hoemdiep. Hun kinderen sloegen alarm toen ze niks meer van hun ouders hoorden. De boot werd vannacht al teruggevonden. Dankjewel, Mark Visser. Wij gaan verder praten met uh, Jaap Smit van het CNV. We waren net aan het praten over minister Asje Die zei, ik wil eigenlijk 1 april klaar zijn. Dat zei u, dat is een mooie ambitie, maar of het realistisch is... dat is nog maar de vraag, hè? Nou, we gaan het zien. Ik, bedoel, ik, wat, ik, wat, ik ben blij dat we nu uh, een start kunnen maken met het uh, werkelijke onderhandelen. We hebben de laatste maand uh, verkend en allerlei gesprekken gevoerd. Maar nu gaat het erom dat we moeten kijken of we daadwerkelijk tot een, uh, een aantal goede afspraken kunnen komen. Dus het grote nieuws van gisteren was dat dat proces kan beginnen... maar dat zal een moeilijk proces worden, dat is ook duidelijk. Oh ja. Het kan me net wel heel graag, valt mij op. Ja, dan, nou, dat geldt voor mij ook wel. Uh, als het maar een goed akkoord is... Uh, uh, wij zijn met elkaar toe aan een aantal goede afspraken... En de zaak staat de het voor. En uh, ja, ik ben ook wel een beetje van de partij. Van, uh, dan moeten we met elkaar de schouders eronder zetten. En zorgen dat we met elkaar tot een paar goede uh, akkoorden kunnen komen. een paar goede afspraken kunnen komen. Want daar vraagt het land om. Dat ja. schept ook weer opnieuw vertrouwen. En jullie hebben als sociale partij toch een paar zware jaren achter de rug. Dat met klopt. het vorige kabinet. Ja, dat klopt. En daarom is het ook niet zo eenvoudig om uh, uh, aan tafel te gaan zitten. En met en, de... Zit er nog veel ouds ja? Nou ja, laat ik zeggen, als je kijkt naar de, de recente geschiedenis... dan hebben wij als vakbond in feite alleen maar achteruit geboerd in de afgelopen jaren. Met andere woorden, we zijn voortdurend met boodschappen naar huis gestuurd waarin we met een, uh, met een teruggang uh, ja. moesten, re moesten rekenen. Ja. De wereld draait door, hè? Nou ja, goed, ik, ik, ik uh, ontken ook niet dat de wereld erg verandert. En ik geloof dat ik inmiddels wel bekend sta... als een vakbondsvoorzitter die zegt... we zullen de veranderingen die plaatsvinden onder ogen moeten zien... en opnieuw moeten zoeken naar wat zijn dan de belangrijke dingen... Die wij, uh, waar wij ons sterk van gaan maken. He, dus uh, ik herken dat de, onze tijd vraagt om uh, veranderingsbereidheid. Maar dat is niet uh, alleen maar in de zin van weggeven... maar eerder in een... In een Zeg maar het vinden van een nieuwe vertaling van de waarden die wij belangrijk vinden. Ja. En zit dat erin dit keer? Want er moet over heel veel gepraat worden. Er was een pakket van 16 miljard, komt nog weer 4 miljard ja, bij. Ja, dat laatste dat maakt het nog moeilijker om met elkaar tot afspraken te komen. Ik heb al uh, gesproken over het 3% Dat Ik zeg van jongens, moeten we nou alleen maar elke keer weer nadenken over die 3%. Ja, we zullen ons huishoudboekje op, op, op, op, op, op orde moeten brengen. Maar de, de, de, de fixatie op alleen maar die 3% die gaat met de ver. Nou ja, dat uh, doen ze dit jaar. Al niet bijvoorbeeld, hè? het gaat naar nee, 3,5 geloof ik dit jaar. Dus dat zo sterk is die fixatie niet. Nee, goed, daar vallen we ook niet van om. Van om hè? Dus, uh, maar het gaat erom dat we nu eerst ons maar eens richten op andere cijfers. Namelijk het aantal werklozen dat het nog steeds groeit. Dat moet minder worden. En het consumentenvertrouwen. En uh, ja, dat is van net zo groot belang. Want dat brengt ook de economie weer aan de gang. Ja. Ton Heerts heeft gisteren dan toestemming gekregen om te praten. Althans, dat is niet helemaal duidelijk. Want er zijn wel een aantal dingen onbespreekbaar. Behalve als ze er beter op worden. Ja. Het verkorten van de WW, het ontslagrecht. Hoe zit dat met u? Zelfde voorwaarden als de VVV of zit het anders? Nou, wij zijn ook uh, erg gebrand op het, uh, uh, het van tafel krijgen... van de plannen die er nu bestaan rondom WW en ontslagrecht. Simpel om het feit dat dit is niet het moment... waarop je mensen de stuip op het lijf moet jagen... met een versoepeling van het ontslagrecht... waar met name ouderen geweldig de klos van zullen worden. Is het eigenlijk nog wel nodig als je ziet hoe hard het gaat op het moment? Bedrijven hebben nu toch overal wel een. Ja, maar dat kunnen is waarom... overal wel een argument vinden om mensen te ontslaan. Ja, maar dat is waarom ik dit ook voortdurend een tot discussie vind. Ik bedoel, we kunnen ons helemaal vastbijten in een onderwerp wat er in feite niet echt toe doet. Is dat zo, ja? Ja, dat is zo. Het is heel lang door de werkgevers aangegeven als een grote hobbel. Dus ja, je, dat is echt achterhaald. Als je met werkgevers zelf praat, praten met MKB'ers, voor hen is het niet het grote probleem het ontslagrecht. Maar eerder, hoe gaan we om met het doorbetalen van de tweede jaar ziekte? En daar heb ik laatst eens een voorstel voor gedaan. Laten we dan nou de aandacht eens even verleggen van, van die totempaal waar sommige politici zich geweldig druk op maken. En ook de werkgevers. Maar dat is een soort, ja, nou nogmaals, het is een soort icoon geworden. Van als we daarmee aan de gang gaan, dan, dan gaat alles goed. Terwijl het helemaal niet het werkelijke probleem is en het ook helemaal niks oplost. Stemt u als FNV en CNV ook af wat u gaat eisen? Is er veel overleg? Ja, natuurlijk, wij zien elkaar regelmatig in wat heet het vakcentrale overleg. En u kunt zich voorstellen, als Ton Heers, als uh, een van de twee voorzitters van de Stichting van de Arbeid, namens die stichting van de Arbeid, met windjes samen op pad gaat, dat hij dat ook doet namens ons. Dan is het wel handig om te weten wat hij daar gaat doen. Nou, en dat lijstje van hem, dat, dat, dat, was u daar ook in gekend van tevoren? Nou, laat ik zeggen, ik ben er niet echt door verrast... maar hij heeft me niet van tevoren uh, gebeld en gezegd... Jaap, wij gaan hiermee komen. Maar een aantal dingen lijkt ook op wat wij zelf gezegd hebben. Bijvoorbeeld een van de dingen die genoemd wordt... is een taskforce uh, uh, werkgelegenheid. Ja, ja maar die ik... komt er al, hè? Hij heeft, heeft de al geroepen, geloof ja, ik. Ja, nou, daar heb ik zelf al uh, gewacht van gemaakt... in mijn eigen nieuwjaarstoespraak twee maanden geleden. Dus dat sluit... Hij zit mee... van u? Nou, dat weet ik niet, maar in ieder geval wij hebben het samen. <laughs> ja. En dat heeft u dan al binnen, voor de onderhandelingen zijn begonnen. Nou, eens, dat schiet lekker op. Ja. Um, de Ton Heerts van de FNV, heeft u het idee dat hij genoeg ruimte heeft om wat te doen? Zijn, zijn achterban zit hem wel op zijn nek, hè? Ja, maar goed, hij, uh, hij komt ook van ver, van een zeer verdeelde achterban. Uh, dus stapje voor stapje zie ik dat in ieder geval een richting op gaan waardoor hij in ieder geval weer aan tafel kan. We gaan zien hoeveel ruimte hij heeft. Ik moet wel zeggen, ja, hoor eens, uh, ik, ik zit natuurlijk zelf in, in zo'nzelfde positie... alleen ik heb het wat minder ingewikkeld. Maar ik begrijp goed dat je met een boodschappenlijst... of met een wensenlijst van je achterban op stap gaat... maar die achterban moet ook zich realiseren... dat als je gaat onderhandelen dat je dan ook de ruimte moet ja. hebben. Hij, hij, hij geeft daar interviews over en dan is het is grappig om daarna te luisteren... en dat te analyseren. Gisteren uh, gebruikte hij bijvoorbeeld heel vaak het woord... op dit moment... Maar is er met u wel te praten over de lengte van de WW, namelijk dat die bekort wordt? Nee, op dit moment helemaal niet. Maar wij vinden dat op dit moment, echt waar, Dan moeten we maar van me aannemen... ...duizenden mensen worden hmm. ontslagen. Dat is het probleem. Dan gaan we toch niet nu op dit moment in de crisis zeggen van... ...nou, we nemen uw uitkeringsrecht ook nog af. Maar hmm. nou, zo werkt dat op dit moment niet. Voor dit moment is dat no way en dat is ja, een We hele zijn duidelijk... nu ook voor de derde keer voor dit moment... De keer. Ja, zeker, want ga het misschien gaan er we wel... Nou ja, misschien maken ze er wel vier jaar van. Uh. Ja, ja, maar u bedoelt voor dit moment bedoelt u niet... Over een week kan ik er met onderhandelingen een heel ander standpunt nee, geen, geen sprake van. Ja, meneer uh, Smit, kunt u ja. ons op dit moment uitleggen wat hij daar <laughs> precies mee bedoelt? Nou, eigenlijk zeg ik het met andere woorden. Als ik zeg: van hoor eens, op dit moment. Nee, laat ik zo. dit is niet het uh, moment midden in de crisis om te gaan sleutelen aan uh, de verkorting van de. Om, om te gaan werken aan de verkorting van de WW. Wat ermee gebeurt namelijk is dat je mensen binnen een jaar tot de bijstand veroordeelt. zonder dat er perspectief is op werk. Maar hij is ingeboekt. Ja, dat kan wel zijn, maar dat is een verkeerde maatregel... waar we met elkaar over moeten praten. Heeft u een alternatief? Jawel, we zeggen voor een deel zijn we best bereid... om als werknemers zelf weer een premie te gaan betalen voor die WW. In ruil voor het mede-eigenaarschap van, uh, van, van, die, van, die, uh, van de WW. En betekent dat dan dat de overheid daar geld aan overhoudt? Dat, nou ja, dat, ik weet niet op welke bedragen dat op korte termijn gaat. Maar de beweging om als werknemers te zeggen. wij nemen het weer voor een deel, stapsgewijs, voor onze eigen rekening. dat zal natuurlijk enig soelaas bieden. Maar nogmaals, dit en, is Maar dan er... moeten wij werknemers meer gaan betalen. Dat betekent dat je inderdaad een, een klein deel. Uh, dat, je, dat je inderdaad aan die premie gaat meebetalen. Ja, dat maar klopt. het gaat met onze koopkracht over het algemeen al niet zo goed. Nee, maar goed, uh, in ruil daarvoor zou je kunnen zeggen... Van, hoe is, uh, dan is het ook weer uh, uh, van onszelf. En dan, zijn we er ook, dan beslissen we er zelf over. Want in feite is dat natuurlijk een zaak van werkgevers en werknemers. Ja, u zegt, wij gaan zelf die IWW-premie betalen... als ja, jullie die IWW maar uh, wat langer laten doorlopen. Nou, dat is één van de dingen die op tafel ligt... en de suggesties die vanuit de vakbeweging komen. Maar uw vraag van op dit moment... Dat <lacht> was ja, meneer maar... hoor. Nee, maar laat ik zeggen, ik heb al vaker gezegd... wij zijn toe aan hervorming op de arbeidsmarkt. Maar dan moet je daar, zeg maar, je, moet je richten op de wat langere termijn. En als je nu maar dit soort maatregelen neemt, dan jaag je hele categorieën werknemers... dus stuipen op het lijf, voor wie gewoon geen alternatief werk is. Dus ja. je kunt het wel roepen, maar wat doe je dan? Als je zegt, uh, bij mij is overal over te praten... als we de, het geld dat we nodig hebben, maar halen. Deelt u uh, die doelstelling met hem? Weet u... Alle partijen gaan, voordat die onderhandelingen gaan plaatsvinden... de buitenwereld vertellen waarmee ze op stap gaan. Daar hoort dit ook bij. En we gaan nu eerst maar eens zien aan de tafel wat er gebeurt. En wat ik voortdurend doe, is alle partijen oproepen... ook mijn eigen achterban, hou er rekening mee. Wij leven in, zware economische, in economisch zware tijden. Ook nog in een tijd die ik omschrijf als een transitie, een overgangsperiode. Het zal mm. nooit meer worden zoals het vroeger was. Dat betekent dat we allemaal bereid moeten zijn om te zoeken... naar wat zijn de, de nieuwe uh, dingen waar we uh, aan, aan moeten gaan bouwen. Uh, en ruimte moeten zoeken om die verandering te doen hmm. plaatsvinden. Heeft u het idee dat u antwoord heeft gegeven op mijn vraag? Ik was denk ik lekker op de <laughs> Ik vroeg, deelt u die doelstelling dat die, uh, die, die, die, die uitgaven die van Brussel niet hoger mogen zijn, dat die niet groter worden? Die vraag heb ik niet eens gehoord. Volgens mij stelt u me die nu voor Nee, nee, nee. ik heb net ook gehoord. Herman Pleij nee nee, Dit is een Absoluut. historisch moment. Herman Pleij steunt mij. Ja. <laughs> Mooi. Nee, nee. nee daar wou ik het bij laten. <laughs> nee, nee, ja. Meneer Smit. Nog één keer dan. Of die doelstellingen van als je Brussel eigenlijk Nee, als je zegt ja. er is overal over te praten als het maar hetzelfde bedrag oplevert aan het eind van Oh, het zo. Zo, zo. Ja. Nou ja, dat uh, zijn zijn uitgangspunten. Z uh, dus uh, met mij is ook overal te praten, maar op bepaalde zaken niet. Oké, okay, u gaat dat niet op voorhand uh, ondersteunen. Nee, nee, nee. Ik vind dat over te praten moet zijn. Ik heb uh, dat vorige week ook al eens hier en daar geroepen van... Horace, dat 3% fetischisme dat is niet het enige waar we ons voortdurend op moeten richten. Ik heb toen de metafoor gebruikt van een patiënt die koorts heeft. Kennelijk hebben we afgesproken dat die koorts niet verder mag oplopen dan 38,5. En we steken om de 10 minuten die thermometer erin. En die koorts loopt dan die terug en pillen erin en maatregelen erin. En een, en een arts, in dit geval een econoom, zegt... laat die koorts nou een klein beetje oplopen, ja. dan wordt die patiënt veel eerder beter. Okay. Hoeveel procent kans schat u in dat u, dat u eruit komt met z'n allen? Nou, laat ik uh, me schaden in de, in, de, in de kring van optimisten. Het is lente. Ja, precies. Het is mooi weer, ook hier in Brussel. Nee, we moeten hier gewoon uitkomen. 100%. Nou, dat zal dit. Nou, pr prachtig. Uh, <laughs> laten we even laten we ervan uitgaan. Ik doe mijn best in ieder geval. But are you trying to prove. Mountains, are you trying to move? Secure Stone Contact High. Straks, Catharine Broers, directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam, beleeft drukke tijden. Donderdag start een grote tentoonstelling over het Saan Peter de Grote en tussendoor moet er een uh, inhuldiging geregeld worden. Verder te gast David Barnouw van het Nielt en Jaap Smit van de TNV. Maar nu eerst de tijdmachine. Welkom in de tijdmachine. Na welk jaar reizen wij terug, Herman? 1952. 1952, wat was er toen aan de hand? Uh, in dat jaar weigert onze vorstin Juliana dan het gratieverzoek van, uh, voor Willy Lagis. Dat is een uh, oorlogsmisdadiger die ter dood is veroordeeld. En die doet een gratieverzoek en dat weigert ze af te wijzen. En dat is tegen de Constitutie, want dat kan niet. Want daar ligt een advies... Uh, van uh, de minister van Justitie... die uh, zegt uh, dat uh, dat afgewezen moet worden... Ja. en dat hij ter dood doodgebracht moet en worden. En zij wil hem dat dus verwenen. En zij doet dat niet uit enige sympathie voor uh, lagers, helemaal niet. Maar ze is principieel en pertinent tegen de doodstraf. En uh, dat is een uh, groot probleem, dus echt een constitutioneel probleem. Je herinnert je misschien dat van Boudewijn in de tijd in België, mm -hmm. met die abortuswetgeving, mm -hmm. die weigerde toen was ook. Dat was toen even, even tijdelijk, en toen tijdelijk afgetreden gekomen. en weer meteen uh, ja. gekozen. Nou, hier is een, meer een, een Nederlandse polderoplossing gekozen. Er waren verkiezingen in het vooruitzicht, dus uh, die minister die schoof dat uh, door naar de verkiezingen. En toen kwam de volgende minister en die heeft toen een deal gesloten, een hele rare deal. Over, of zo. Toen heeft hij wel gratie gekregen. Maar toen zijn twee anderen alsnog ter dood gebrouwd. Ja. Dus uh, enfin, maar waar het ging is die gratie. gratie, ja, he, dus want die gratie va va vaak bij het aftreden of het uh, bestijgen van een troon... was het nog wel eens de gewoonte dat ja. de gevangenissen leegstroomden? Of ja, moet ik me dat zijn, nee, nee. <laughs> Zo was het niet. Dat was, in de middeleeuwen was oh. dat heel duidelijk. In deze tijd gebeurt dat overigens elders op aarde. Gebeurt dat nog wel. Uh, in allerlei landen, op allerlei manieren. Uh, wat Nederland betreft, wat gratie betreft... Uh, er zijn eigenlijk twee soorten gratie. Die overigens alle twee afhankelijk zijn van koninklijk besluit. Uit. Dus wat dat betreft heeft de vorst of vorstin altijd het laatste woord. Maar doet dat volstrekt, is gebonden gewoon ministeriële verantwoordelijkheid... sinds 1848, dus op het advies. En het is ook een aparte afdeling op het ministerie van Justitie dat regelt. Het is niet, zo dat, dat, niet dat de maar vorst is daar zelf een... over beslist. Nee, nee, dat is dus uh, geheel uitgesloten. Ja. Dus dat laatste incident was in 1952. Er was nog een incident in 1972, dat herinnert Menigheen zich ook nog, neem ik aan... dat Dries van Acht toen een gratievoorstel voorstel deed... overigens had hij niet verzonnen... voor toen de drie van Breda. Dat waren drie die levenslang uh, in Breda zaten. En dat gaf enorme commotie in het land. Hij deed dat op advies overigens weer van de Hoge Raad. Dus het was niet zijn idee, maar de Hoge Raad had gezegd dat moet. En uh, daar is toen uh, heel constitutioneel is een eind aan gemaakt... doordat de Tweede Kamer daarover is gaan debatteren. Die had die dat recht en die heeft dat uh, afgewezen. Ja, dus David Barnard zat u toen al op het NIOT? Uh, nee, maar ik volgde het wel. En het heeft ertoe geleid dat met name... Uh, een hoop uh, oud verzetsorganisaties die vroeger met elkaar ruzie hadden altijd ja. één waren. Oh ja, omdat ze eigenlijk tegen waren. op de publieke tribune van, van de Tweede Kamer zijn ze ja, één geworden als ja. het ware. Ja. Oh, dat werkt dus? Maar ja, er zijn uh, twee soorten van gratie. Dus er is, uh, in het algemeen is het een onderdeel van ons rechtssysteem. Dat bestaat ook nog steeds. Gratieverlening van allerlei mogelijke Ja, zaken. want je kunt dus ook van verkeersboetes... bijvoorbeeld kun uh, ja, je een, een, ja. een beroep en uh, geen ja, vragen om ja, gratie ja, wist. Ja, niet. Maar er is een gratiewet. En die is ja. in 2003 herzien. Om dat soort figuren als tijd dus, uh, te blokkeren. <laughs> die daar met een brommerboete aan komen zetten. En zo, want dat zie ik je helemaal weer vooraan. Uh, maar dat men heeft toen een, een brommer, grens. Merkwaardig, merkwaardig. Schrik, men heeft een merkwaardige grens toch gesteld. Maar het moet boven de 340 euro zijn. Dat is dan Maar eigenlijk. dat begin je langzamerhand dus ook wel te halen. <laughs> ja. het verkeer. Uh, en verder zijn er allerlei beperkende bepalingen gemaakt. Waardoor dus het dus sterk toeneemt. Maar het bestaat nog op allerlei manieren. Dus het hoort bij ons rechtssysteem mm -hmm. bijvoorbeeld ook op een hele wonderlijke manier. Uh, werkstraf. Hè. Dat is iets nieuws dat mensen een werkstraf krijgen. En dan krijgen ze na het voltooien van die werkstraf automatisch gratie. Maar ah, dat ja. is nog steeds bij kolenbesluiders... Enfin, dat is, maar dus daar gaat het eigenlijk niet om, nee, dat is de ene. En het de gaat om en dat is wat erg de aandacht trekt. Want dat is weer romantiek. Dat is weer zo'n relict uit het verleden. En dat maakt ook een beetje romantisch de gedachte... dat de vorst bij een jubileum of bij zijn of haar aantreden... gratie kan verlenen. Ja, we hebben daar nog Volk een vond. geluidsfragmentje voor. Dat was bij de vorige troonswisseling op 15 april 80. Dus vlak voordat Beatrice koningin werd... klommen gevangenen op het dak van de gevangenis in Arnhem. En zij scandeerden, wij willen gratie. Ja. Als, uh, die foto ja, ook mee Het is, ja, het is niet doorgegaan. <laughs> het is niet uh, nee, het oh. is ook nog een keer geprobeerd in 2005. Toen was het 25-jarig regeringsjubileum van Beatrix. En toen is er een comité opgericht. En die drong er weer op aan dat er dus zo'n collectieve gratieverlening... door de vorst in uh, verleend zou worden. En dat is gewoon afgewezen. Ja, maar wat was de doen. gedachte vroeger? Het is feest. Iedereen, iedereen blij? Uh, het, vroeger, en dat, dit, dit is een middeleeuws systeem... en dat ging er natuurlijk vanuit de opvatting over de vorst in de middeleeuwen. En hij was toch de wereldelijk vertegenwoordiger van God. Men deed het ook vaak in de middeleeuwen op Goede Vrijdag. He, heel typerend natuurlijk. Oh ja. He, het moment dat Christus de zonden, de erfzonden oh ja. van de mensen op zijn schouders neemt... kan zijn vertegenwoordiger op. Aarde, die kan dus een wereld, die kan dus ook als het ware dat wegnemen. En dat is bijna. Ja, ik, ik, nou? uh, ik dacht ook dat in elke rechtszaal een portret van de koning hing. Dus de mensen hebben ook het idee dat zij daar wat over dat te zeggen Dat zij zijn de baas is en dat je bij ja. haar moet zijn. Ja, ja. Ja. Maar nou, Herman, is dat helemaal voorbij? Dat het Koningshuis die rechten zou kunnen uitoefenen? Ja, dat, dat, dat is in feite uitgesloten. Kijk, in de middeleeuwen maakte zo'n vorst daar enorm uh, misbruik van. Zouden wij nu zeggen. Bijvoorbeeld door zijn familie. Edelen ah. kregen heel grauw vrijspraak. Mm. Dus hij creëerde gewoon een coterie om zich heen. Uh, men protesteerde in de middeleeuwen al door te zeggen van... dat bevordert de misdaad. Want je krijgt zo, als je in het goede kamp zit, krijg je dat. Hij deed het ook tevoren was heel typeerd. Als hij op kruistocht ging, hè, dus op kruistocht ging, hey. dan had hij soldaten ja. nodig. En dan bood hij <laughs> ja. dus alle boeven, die kregen vrij spraak, die van hem. Maar die moesten wel een tegenprestatie leveren. Die moesten dus dan zijn legers vullen. Ja. Nou, de laatste keer dat het in Nederland is gebeurd is 1948. Daar is het dus nog een keer bij Wilhelmina. Hè, dus, en bij de troonsoverdracht op dat moment. Maar dat was dus echt de laatste keer. Ja. En nu zit het dus gewoon in ons rechtssysteem. De vorst moet het wel ondertekenen, maar het is verder geen. Dus het maakt geen kans dat A iemand op Twitter suggereerde nog... het zou wel mooi zijn om bijvoorbeeld... Uh, Uitgepositeerde asielzoekers uh, dan toch toe te laten? Zou dat een... Ja, nee, nee, dat wij zit er ook niet in? We hebben een rechtssysteem en dat verloopt dus nu langs hele duidelijke wegen. En dat is heel duidelijk omschreven. En de fors speelt daar geen enkele rol meer in. Behalve formeel, zoals die überhaupt in ons uh, rechtssysteem nog een rituele rol ja, heeft. Ja, maar wij kunnen dus wel uh, vragen om gratie als het gaat om verkeersboetes. En dat ja. hadden we tot nu toe, wisten we dat niet. Dus dat is ja. ieder gewoon mooi om te weten. Ja. Maar dat kan ook als de koningin niet aftreedt. Ja, ja, af. er, er, al... er, er zit wel een probleem. Er is wel een heel principieel punt. Dus een laatste opmerking erover. Ja. En dat is toch wel interessant met dat hele gratiegedoe. Het is ook in, in opspraak gekomen bij Dreyfus. Je weet, 1899. Hè? Schandalig. Die man is ten onrechte van verraad beschuldigd. Er zat enorm antisemitisme achter toen. En eh, dat heeft men toen erkend. Dat dat ten onrechte was bij <lacht> Dreyfus. En toen zei men eh, van, we bieden hem, hij, hij kan gratie krijgen. En dat heeft Dreyfus geweigerd. Want die zei... Als je gratie vraagt of krijgt, is dat een soort schuldbekentenis. Nou ja. Dan aanvaard je de straf, Heel je gratie. Heel ja. principieel. Dus ja. dat is, het is een interessant verschijnsel. Goed, we gaan naar het nieuws van half drie. En daarna waren er in de Tweede Wereldoorlog veel meer nazikampen... dan we tot nu toe dachten. En is HIV bij baby's echt te genezen? Dat allemaal na het nieuws van half drie, gelezen door Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De Groningse politie heeft bij de zoektocht naar een vermist echtpaar... Aan een tweede lichaam in het Hoendiep gevonden. De politie vond een stoffelijk overschot met behulp van sonarapparatuur. Vanochtend werd ook al een stoffelijk overschot gevonden... in de buurt van de boot van het stel dat sinds gisteren werd vermist. Het tweede lichaam lag ongeveer 200 meter verderop. De politie moet de twee lichamen nog wel identificeren. Officieel is dus nog niet vastgesteld dat het om het echtpaar gaat.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 Op 3 mei zal ze voor het laatst het journaal presenteren. De boer was de afgelopen jaren naast haar werk bij de NOS ook al fotograaf. En daar wil ze zich nu meer op gaan toeleggen. Dat was het belangrijkste nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie... met een video op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat dus de knoppen Terbrechtse plein en Rotterdam Centrum 2 kilometer. Radio 1, dit is de dag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel David, David Barnou van het NIOT over de vraag of er inderdaad veel meer nazi-kampen waren in Europa dan we tot nu toe altijd dachten. Herman Pleij sprak net over gratieverzoeken aan de, vorst, aan de nieuwe Forst in dit geval. Maar we beginnen met de tsaar Peter de Grote. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar de website ditistedag.nu Katelijne is directeur van en de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Twee grote evenementen staan voor u voor de deur. De grote tentoonstelling over het zaad Peter de Groot in de Hermitage. En de inhuldiging op 30 april in uw Nieuwe Kerk met alles wat erbij komt kijken. Lukt het een beetje om de aandacht te verdelen? Ja, ja. Ik, ik, ik weet niet beter dan altijd die aandacht te verdelen. En dit, dit zijn twee evenementen die enorm in de spotlight staan. Maar... Want u bent altijd directeur van de Hermitage en de Nieuwe Kerk, dus u ja, bent eraan en... gewend. Ja. ja. En het is niet als er twee van dit soort grote dingen samenvallen, uh, extra stress. Dat proberen wij u steeds aan te praten, maar dat lukt niet tot nu nee. toe. Nee, dat laat ik me ook niet aanpraten. Want dat is niet verstandig, want dan komt het niet voor elkaar. Maar dat is heel rationeel. Stress is meestal niet zo rationeel. Nee, maar kijk, je, je, uh, het zijn twee hele grote evenementen... Waar, waar veel aandacht voor is, ook zeker van de, van de media. Maar uh, aan de andere kant, wij zijn uh, een heel ervaren team... die uh, altijd al tijdelijke tentoonstellingen maakt. De een na de ander. Ja. Twee per jaar in de hermitage en een aantal per jaar in de Nieuwe Kerk. Dus in die zin, je moet het ook, misschien ook voor ons... in ieder geval niet groter maken dan het is. Nee, nee. De inhuldiging, maandag 28 januari kwam het bericht... toen uh, kon de koningin haar abdicatie aan. Dat was vast... Uh, uh, uh, hoe noemen we dat? Een, uh, geen saaie dag voor u. Nee, dat was helemaal geen saaie dag voor ons. Een, een grote verrassing. Het, het enige wat wij wisten natuurlijk was... dat die inhuldiging elke dag een stapje dichterbij zou komen. Dat, God, maar, dat uh... wisten we allemaal. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar meer wist ik niet. U wist het echt niet? Nee, ik wist het echt niet. Want die agenda van de Nieuwe Kerk was leeg, toch? Voor een deel? Nee, dat, dat, dat, denkt, dat denkt men dan. Omdat ja. men dan kijkt en, en keek uh, dat onze tentoonstelling... die op dit moment te zien is over de Indianen... Uh, gepland staat tot uh, 15 april. En denkt, oh, nou dan, daarna ben je klaar. Maar men vergeet... Dat het een tentoonstelling is met 200 objecten van 40 bruikleegevers all over the world. En die moet je afbouwen. En dat gaat niet in een dag of twee. En nee, hoe lang doe je uh, daarover? Nou, daar ben je normaal gesproken wel een week of drie mee bezig. Dus wij gaan maar... deze tentoonstelling eerder afbouwen. Om de kerk um, eerder leeg uh, te maken. Dus die om... loopt ook niet tot 15 april dan? Nee. Die dus loopt iedereen niet tot... die daar een teken in zag, in de, in de leegte na 15 april. Die, die had het al... fout. Dat zijn we, na... we zijn namelijk altijd. Die grote tentoonstellingen die zijn altijd tot half april. Omdat wij altijd al in de geschiedenis van de nieuwe kerk. op 4 mei helemaal leeg moeten zijn. Okay. in verband met de nationale herdenking. Nou ja, dat dus is nu vijf dagen vervroegd eigenlijk. Ja. Dat u leeg moet zijn. Ja. Ja. ja, in die zin. Maar goed, daar moet wel wat, wat langer voor gerepeteerd... en ingericht worden dan voor uh, uh, de herdenking ja. van 4 mei. Want daar zijn we heel erg op elkaar ingespeeld. En ja. dit uh, vergt iets langere voorbereiding. Ja, dus maar... wij gaan uh, tweede paasdag, laatste dag van de Indianen. En dan gaan wij even dicht. Ja. Af... En wat gaat er nou allemaal gebeuren bij u? Wat is uw rol? Um, mijn rol als directeur is om te zorgen dat de kerk er spik en span, uh, uitziet. Geboend. En, uh, geboend en gepoetst en stralend uh, als altijd. En, en, en deuren open zijn en, en de voorbereidingen goed plaatsvinden. Nou ja, niet te veel deuren open, want dan kunnen er ook weer allerlei ongenode gasten die, binnenkomen. Ook die dag zelf zijn wij daar niet wel voor in, in charge. Nee, maar ook de weken daarvoor. Nee, op een gegeven moment geven wij de kerk over. En uh, is de organisatie van de inhuldiging in handen van de Verenigde Vergadering. En dan kunt u op vakantie. Uh, nou, of gaat het zo ik ga er graag een oogje ja. in. <laughs> maar u, u, die u moet de kerk echt afstaan. De, de, de regie wordt echt overgenomen. In principe wordt de regie overgenomen van, van de volgtijdelijkheid der dingen. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen van ons aanwezig om te zorgen... dat het is een gebouw is je met heel veel zorg en Precies. aandacht mag, mag niet, gebruiken. het mag niet kapot gaan. Nee, want straks gaan ze opeens een, een spijkerregels inslaan... waarvan u zegt dat mag helemaal niet. Nee, dat gebeurt dus ook niet. Oh nee? Oh, vlacht. Vlacht. nee er, was, er was een bekend beeld bij het <laughs> van uh, Willem-Alexander en Maxima. Er is daar de hele wereld over gegaan natuurlijk. Ja. Dat beeld dat je uh, vlak voor de, uh, voordat ze gingen trouwen... de stoet die zal dus binnentreden. Prachtige muziek, iedereen zit hoogwaardig. Krijgt heel de wereld te zien twee minuten lang schoonmakers die het tapijt aan het schrobben zijn. Wat het beeld bevestigen van die Nederlanders... dat ze niet kunnen alleen maar schrobben. Een schrobzucht van het volk, zelfs op dat moment. Maar toen begreep ik dat is mijn vraag... Euh, dat er problemen waren met die... Kaarsen, dus met die, met die ja, grote kronen waar kaarsen in brandden. En dat lekte. En dat lekte voorbij de. Of, want ik wil je een beetje stangen. van Dat je toch stress moet krijgen. <lacht> dus dat er, en dat kwam op die loper. En men ja. was dood dat de bruidstoet zou uitglijden. Daarop. Ja. En vandaar dat ze enorm aan het schrobben waren. Tot het laatste moment. Het is helemaal niet zo makkelijk hoor. <lacht> U hoort mij niet zeggen dat het makkelijk is. Maar uh, we verdelen de, de, de, de stress en de organisatie daarom ook over uh, gelijk. Maar wie gaat parten. er over de kaarsen? Um, in wezen zullen wij. De, ik denk dat wij de kaarsen zullen. Ja. Nou, daar heb ik je gewaarschuwd, want daar is een probleem mee. Nou, niet Wie gaat er over de camera's? Dat is belangrijk. Zorgen, dat het, niet, zorgen dat het niet in beeld komt. De NOS, komt. Ja, dat kan de ook NOS gaat over de camera's. Ja, maar kan dit weer gebeuren? Is er dan een serieus probleem? <laughs> nou, dit, als dit weer zou gebeuren, zou ik het eigenlijk ongelooflijk grappig vinden. In oh, die zin, als dit soort beelden de wereld over zouden gaan. Er zijn wel eerdere, grotere problemen om te voorkomen dan dat. Was de grootste nachtmerrie? Nou, ik denk dat die in de orde van veiligheid uh, liggen. En misschien ook wel voor grote mate buiten de kerk. Ja, ja. maar dat ligt weer niet bij u. Nee. Nee, dus eigenlijk is het helemaal niet spannend. Komt het <lacht> koninklijk een paar nog kijken? Ik denk het wel. Verwacht u wel? Er staat nog geen afspraak in, de agenda. Nee. of mag u dat niet zeggen? Uh, beide niet, maar er staat <lacht> geen afspraak in. <lacht> <lacht> en kunt u zelf een mooie plek regelen voor uzelf? Dat doe je niet. Dat doe je niet? Je, je niet. wordt uitgenodigd. Zou wel kunnen. Nee. Nee. Laten we het <laughs> hebben over het Saar Peter de Grote. Uh, want uh, aanstaande uh, de vrijdag komt uh, Willem-Alexander de tentoonstelling over het Saar Peter de Grote openen. Uh, een, een, een tentoonstelling over een beetje rare man, hè? Van een hele bijzondere man. Heel bijzonder. Ja. Wat maakt hem zo bijzonder? Ik denk dat Peter de Grote. Uh, uh, ja. Uh, hij was ook een hele grote man. Meer dan twee meter lang. Maar uh, een, een heel bijzonder historisch figuur is. En ja, je kunt het hebben. van naar... Rusland. In 16, wat was het? Um, Herman, basiskennis? Uh, 1652. Oh, <laughs> tot, uh, nee, nee, later. Later moet het zijn, want hij ging in 1725 dood. Dus wat later. Maar um, uh, hij, was de, taar, hij was tsaar van, van, van Rusland. En, en het was een hele bijzondere tsaar in die zin. Dat hij wilde echt dat land gaan vernieuwen. En richtte zijn blik op het westen. En kwam dus daarom ook naar Nederland. En zo is die relatie tussen Nederland en Rusland dus eigenlijk op dat moment... Um, geboren. Ja, hij sprak ook Nederlands? Hè? Een klein beetje. De enige buitenlandse taal die hij sprak. Althans, dat heb ik gelezen vandaag. Klopt nou, niet. Dat, dat? Nou, dat zou heel goed kunnen. En dat weet had ik een niet. een Nederlandse minnares. Dat zou ook Wees kunnen. Dat kunnen ook niet. Nee. Nou, wie is hier nou de deskundige? Ja. Ik zal sorry, niet zeggen dat ik de, de enige deskundige ten aanzien van Peter de Grote uh, ben. En dit, dit, dit stukje van het, van het Nederlands, dat zit geloof ik niet in onze tentoonstelling. Okay, nee. Maar ik vind het wel leuk om te weten, zo leer je nog wat. Kijk, ja. Andere voorbeelden van uh, rare dingen. We hadden het net uh, tijdens de muziek even over... Hij schoor wel eens baarden af bij mensen. Ja, Peter de Grote was, was heel erg bezig om, om, om zijn land eigenlijk te innoveren... en op te stuwen in, in de vaart te volgen en te vernieuwen. En hij maakte reizen naar het buitenland, twee keer naar Nederland. En, um, en zag ook, uh, ook in Engeland, Frankrijk, waar hij kwam... dat, dat men daar veel um, netter en verzorgder uitzag dan in Rusland. En kwam terug en verordeneerde, nou, met, met die lange baard, dat is afgelopen. Ik knip ze af. Um, de, de kleding moet anders. Die, die lange jassen. Uh, gewoon, hij zette de schade in van mensen in Rusland, willekeurig. Willekeurig. Hij, hij uh, spijkerde aan de stadsmuren het, het voorbeeld van hoe je eruit zou moeten zien. En bij de stadsmuren werd je gecontroleerd en eigenlijk werd je baard afgeknipt. Want je moest erbij lopen zoals hij graag wilde. Maar hij deed dat om, om de, het volk mee te nemen in ja. die vaart derven. En dat is wel gelukt ook, hè? Ja, zeker. Ik denk dat hij heel veel heeft, heeft meegenomen. En als je ook, Ik spreek veel met onze Russische collega's, want wij maken altijd tentoonstellingen op basis van de collectie van de State Hermitage in Petersburg. Voor hen is het echt um, uh, hun taar die, die heeft gezorgd dat hun land zoveel stappen verder kwam. Nou ja. En daar praten ze nog steeds over alsof, alsof hij gisteren is ja. overleden. Ook in Nederland heb je nog fans. Uh, tot op de dag van vandaag. Laten we even luisteren. Ik heb een heel dik boek en daar is de helft van de bijdrage is voor Peter... en de andere helft is tegen Peter. Netjes geordend en pas net verschenen. En dan heb ik hier vlak bij de hand. Kijk, dat heb ik net in Petersburg gekocht. Peter de Grote. Pro et contra. Het mooiste boek is Bogoslovski. Die schrijft van dag tot dag wat er allemaal gebeurde met dat grote gezantschap. Dit uh, zijn vier delen en dit is dus een opnieuw uitgegeven in 2007. En dat eigenlijke boek is uit Tweede Wereldoorlog op slecht papier. Ziet wel, dat heb ik voor van 1941. Dat is echt het beste boek wat er is over uh, Peter de Groot. Hij had geen manieren. Mensen die met hem meereisten, die misdroegen zich geweldig. Dus hij werd gehuisvest in een landhuis in Engeland en daar gingen de mannen de ogen uit de portretten schieten. En ze hadden nog nooit een kruiwagen gezien, dus daar speelden ze mee. Daar renden ze mee door de kostelijk aangelegde heggen... van de eigenaar van het huis. Het rare was dat mensen die hem dan beschreven... die konden toch met hem in gesprek raken. en raakten dan onder de indruk van zijn nieuwsgierigheid. En dat hij echt alles van ze wilde weten. Want hij wilde erachter komen hoe die samenleving in Nederland, in Engeland, in elkaar zat. Daar mogen de Russen trots op zijn? Ja, daar zijn ze trots op. En u ook wel, of niet? Ja, ik ben daar heel trots op. Krijg je als directeur van de Hermitage zelf ook iets met zo'n man... in de voorbereiding op zo'n tentoonstelling? Ja, dat denk ik wel. Um, we, we hadden eigenlijk al heel erg wat met Peter de Grote. Omdat hij in, eigenlijk in, in al die facetten en onderdelen van tentoonstellingen... waar wij um, um, mee te maken hebben gehad in de afgelopen jaren... vaak al een bepaalde rol heeft. Of je zag een handdruk, of een, een, een, een eerste um, samenkomst in de geschiedenis. Um, dus het zat wel al bij ons op het netvlies... dat we heel graag hem een keertje helemaal ja. centraal in een eigen tentoonstelling wilde brengen. Nou komt hij ja. zelf, zeg maar. En nu komt hij eigenlijk ja. zelf. Dat zeg je heel mooi. Want dat is precies ook eigenlijk de essentie van de tentoonstelling. We willen eigenlijk Peter de grote. het kan niet helemaal... maar eigenlijk weer tot leven roepen. Ja, ja. En eigen kennis laten maken, de Nederlanders kennis laten maken... Ja. met dit historische figuur. Kleeft ook bloed aan zijn handen. Zeker. Gaan we dat ook zien op de tentoonstelling? Um, ja, um, uh, je ziet eerder het eelt aan zijn handen. Misschien van, van, van zijn werktuigbouw, uh, zijn scheepsbouw en, en, en alle andere apparaten. Vele die ambachten he, kon hij zelf maar uitvoeren. Maar ook het bloed, dat, dat, dat, dat zal je zien. Het, het, het was een Tsaar. en hij was. Uh, um, uh, ja, ook met harde hand regeerde hij. Uh, niet zachtzinnig. Kom Poetin ook kijken naar de tentoonstelling? Ja. En dat is heel mooi, want wij openen nu vrijdag... met prins Willem-Alexander, onze beschermheer. Openen we de tentoonstelling. En op 8 april wordt het Nederland-Ruslandjaar... want dat wordt ook dit jaar in 2013 gevierd. En zal het Nederland-Ruslandjaar officieel geopend worden... in het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin en president Poetin. En zullen zij op die manier ook nog weer aandacht besteden aan PNL. En daar hebben mensen misschien ook een dubbele gevoelens bij. Maar dat past dan misschien wel mooi. Um, het is niet um, het hermitage Amsterdam die het Nederland-Rusland jaar heeft verzonnen. Wij hebben gedacht in dat jaar brengen wij een tentoonstelling over Peter de Grote, Omdat die twee nationaliteiten zo prachtig in deze persoon samenkomen. En um, ik denk dat altijd langs de lijnen van uh, de culturele uitwisseling de dialoog open blijft. En daar ben ik een groot voorstander van. Ja. Er is ook een heel krachtig institu N Nederlands instituut, Sint-Petersburg. Dat heel actief is, heel leuk. gesteund door de universiteit. En die doen ontzettend veel dingen en hele mooie dingen. Ja. U luistert naar dit is de dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Gutke Wat a drag it is the shape I'm in. will I go out somewhere then I come home again. A lot of sigaret caus ik kan get no sleep.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 in America All my life There's panic in America Oh, oh, oh There's trouble in America Oh, oh, oh There's panic in America Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy as yes, I got the news When you get it straight You stand up You just can't lose Give you my confidence Amerika met a David Barnauw van de NIO. het NEO. afgelopen weekend een groot artikel in de New York Times... met als kop de holocaust just got more shocking. De holocaust is nog schokkender geworden. En in dat stuk de resultaten van onderzoek van de Holocaust Memorial Museum. En wat hebben zij precies onderzocht? Ze zijn al een aantal jaar bezig. Uh, alle informatie die verspreid in allerlei artikelen en boeken... aanwezig is om daar, uh, ja... Een, een encyclopedie van te maken. We hebben op mijn instituut in elk geval de eerste twee delen. En daar kan je ja, uh, over elk aspect, maar vooral over, uh, over kampen. Maar dan niet alleen holocaustkampen, maar ook kampen... waar dwangarbeiders gezeten hebben. Dat maakt de discussie een beetje moeilijk. Ja. Uh, want we hebben het over allerlei soorten kampen. En die hebben zij allemaal op één hoop geveegd. En daar komt dan ook dat schokkende cijfer vandaan? Is ja, dat het? ja. Uh, die hebben zij nou op één hoop geveegd. Dat maakt het wat moeilijk, want ze hebben het al, al door over de holocaust. Maar als je goed gaat lezen, zie je ook andere dingen... Uh, en dat schokkende, dat is meer wat ze er zelf aan gemaakt hebben. Want ze vertellen ook dat toen ze begonnen... dat ze dachten dat ze 7000 dat, dat, dat was wel ongeveer het getal. Terwijl jaren geleden, 1949, er al een boek verschenen is... van 1100 pagina's werden zo'n 20, 30.000 kampen in staan. Hm. Maar zijn ze dan lopen ze een beetje achter in Amerika? Of wat is het probleem? Uh, ik denk in dit geval. Nou, ze, ze lopen natuurlijk een beetje achter. Ze zijn heel laat begonnen met holocaustonderzoek... maar dat doen ze dan ook in een, in een stevige vaart. Uh, de mensen die, die ik gezien heb, die bijdragen aan... dat zijn de wetenschappers op dit moment. Ik vrees soms dat ze hun sponsoren uh, gerust moeten stellen. Want als ze natuurlijk vertellen dat wat ze doen... dat het al overal... Yeah. Dat Her en niemand derde in Amsterdam is, is, dat ook al doet. Dat in ieder geval gewoon in de boekenkast heeft staan. Dan kan je daar natuurlijk niet echt goed mee scoren. Nee. Uh, dus dat is een beetje een probleem. En, en de definitie natuurlijk... ja wat, is... wat, wat gebruiken zij? Zij noemen het nazi-kampen. Wat, wat valt daar onder? Wat ik zie uh, valt daar heel veel onder. Maar er vallen dan ook, uh, laten we zeggen, elke plaats in Duitsland... waar een, een Beetje industrie was, of één fabriek, daar waren dwangarbeiders. Nou, nee. daar was natuurlijk een barak waar dwangarbeiders in zaten. Als je die allemaal optelt, nou, dan kom je ver over de 100.000, ja. denk ik. Ja, dus dan dus... is het ook dwangarbeid, het is, niet, het is niet alleen die concentratiekampen. Want Als we bijvoorbeeld naar Nederland kijken, dan zouden daar, staan er tien stipjes bij Nederland. Ja. Terwijl wij kennen ongeveer vijf kampen in Nederland. Wat, wat, uh, wat, wat, het is wat... maar hoe je, hoe je het bekijkt, het is of te veel of te weinig. Uh, als je, er hebben een, een tiental Joodse werkkampen in Noord- en Oost-Nederland in 1942... In uh, zijn die daar geweest. Als je die erbij telt, dan staan er te weinig stipjes... Als je alleen de echte kampen neemt, uh, Vught, uh, Amersfoort, Homme, uh, Bessenborg, dan staan er te veel stipjes. Ja, ja. dus het is een beetje willekeur. Nou ja, je, we moeten eigenlijk zien wat er precies in staat. Maar ook zoiets, er wordt gesproken over Weermachtbordelen. Wij weten dat in Nederland, uh, vlak na de Duitse inval in mei 40, de, de Weermacht zoals gewoonlijk daar bordelen ging runnen. In Nederland gingen ze heel snel dicht. Omdat de Duitse soldaten uh, zonder daarvoor te betalen... aan een grief konden komen. Ah, ja. Dus moet je die dan meetellen of niet? Ja. Het is zou ook kunnen zeggen... er wordt ook onbekende geschiedenis misschien voor ons ontrafeld. Uh, laten we even luisteren naar een fragment uit de VPRO-serie De Grens... met Tommy Wieringa. Hij bezoekt kamp Wezuwe in Drenthe aan de Nederlands-Duitse grens. Want hier heeft het kamp Wezuwe zich bevonden. Een van de vijftien Emsland-lager... Een uh, min of meer vergeten rij ja, concentratiekampen. Dit was voornamelijk bestemd voor uh, Russische krijgsgevangenen. Aan de kant van die greppels daar stond gras. Dat hadden ze ook. Dit is vanaf, vanaf 1944 eigenlijk, dat ik eigenlijk intensief bezig was met de doden. Ja, want wat was, wat was de bemoeienis met de doden? Transport. Transport. Ik heb gemiddeld dat ik er wel toch nog drie vierhonderd per dag op karakat. Ja, een kamp van uh, Russische krijgsgevangenen valt dat onder die telling, denkt u? Um, dit kan weet ik niet, maar het zou er wel onder horen, want ze claimen dat ze alles, alles doen. Um, en dan zit je inderdaad met het punt: wat is een kamp? Moet het lang bestaan? Um, dat, dat boek wat ik noemde, wat in, uh, door het Rode Kruis is uitgegeven in 1949... er staan ook kampjes in waarbij twintig mensen in zitten voor drie maanden. Mm -hmm. Kan je meetellen, maar het is een vraag of... Het punt is natuurlijk of, of dit... Um de kennis uh, vermeerderd. Ja, want dat, over zo'n kamp als dit kamp Weezuwe... daar had ik nog nooit van gehoord. Nee. Ik ben best redelijk op de hoogte van die Tweede Wereldoorlog. Dus, dus is het dan misschien niet toch zinnig... dat we dingen zien die we daarvoor nooit ja, hebben? Ja, maar als je gaat met 40.000 gaat, uh, gaat gooien... dan is het ook weer te veel natuurlijk. Kijk, voor mensen die denken dat de holocaust alleen bestaat uit Auschwitz... dan kan het helpen. Uh, maar... 42.000 is weer natuurlijk hartstikke veel. En over een aantal jaren blijkt er 50.000 te zijn. Wat dat betreft vind ik het, het, het, het goochelen met getallen altijd een beetje Ja moeilijk. En wat is het schadelijke daar dan van? Waarom zou dat verkeerd zijn? Ik wil niet meteen de neonazis gaan roepen... maar ik weet zeker dat uh, sites meteen geroepen... Ah, al die onzin, elke keer wordt er weer een ander cijfer genoemd. Ik vind het meer van, kijk... Um, uh, uh, shocking hoe uh, de holocaust just got more shocking. Ja. Yeah. Dat vraag ik me dus af, want het aantal doden. Is toch al shocking niet. genoeg, zeiden je dus dan. Ja, en het ja. aantal krampen uh, ook. Ja, en vind je het ook niet een beetje uh, toch uh, suggestief hè, dat uh, er toch een beetje gedaan wordt alsof wij dat niet al te serieus hebben onderzocht? Of wij dat hebben laten zien? Zo wordt dat gebracht. Wat vond je van die koppen in de Nederlandse kranten? Dat vond ik toch wel. Hè? Die, die hadden toch, jij, toch echt jij had implicatie. het gevoel dat de Nederlandse onderzoekers... Uh, nou, dat, dat leek wel de implicatie, hè. Grote kop 40.000 en wij dachten maar 7.000. Dat is zo'n soort verwijt daarvan ja. van dat wij ja. dat niet goed onderzoeken. Heeft het zo ervaren meneer uh, daarom heb ik ook meteen gezegd dat wij niet verbaasd waren. Nee. Maar wat mij wel verbaast, ook van de New York Times... Is, dan wordt dan geciteerd... The numbers are so much higher than we uh, originally thought. Helmoet Hartman, director of the institute. Als je even gaat googlen op, op die man die is directeur van het German Institute in Washington... heeft nog nooit een letter over de Holocaust geschreven. Hm. Nou, die wordt hier dan in een zeer gezaghebbende krant als specialist Maar is op. het dan eigenlijk een soort fitty, om het maar even een hele dag te zetten... tussen de Europese en de Amerikaanse onderzoekers? Van... Nee, nee, want het, er zitten ook allemaal Europese onderzoekers die aan helpen. Nee, het is wel een beetje voor de eigen markt en voor de sponsors in Amerika. En die trappen daarin dan? Ja, want hoe werkt dat met die sponsors? Leg dat eens uit, want dat Het kennen is, een, niet zo. Het is een, een nationaal museum, dus het wordt door de staat gesubsidieerd, maar uh, tentoonstellingen en andere zaken, daar hebben ze echt sponsors voor nodig. Dus ze moeten laten zien dat ze wat doen en als zij kunnen laten zien inderdaad in de sfeer van nou, die Europeanen hebben een beetje zitten, zitten, zitten slapen al die jaren en wij laten het zien. Uh, er is natuurlijk altijd zo'n beetje van, van de Europeanen tegen die Amerikanen, die zijn 30 jaar bezig. Dus ja. ze doen het wel met een enorme drive. En, uh, maar u neemt het ja. wel serieus? Oh, absoluut. Ja, ook, ook zeker. Ook wetenschappelijk wel. Ja. Zeker. Ja. Maar als ze uh, deze manier weer uitgeleiders maken... dan mag je ze er wel op uh, wezen. Ja, heeft, u dat, heeft u ook contact gehad daar? En nee. Ge, ook nee. gebeld en gezegd... wij hebben je een boek in de kast staan waar het allemaal al in stond. <laughs> of, of, of zei u dat niet? Uh, nee, misschien is het zo... Het punt is, dit is een bijeenkomst geweest in januari. En het staat nu in de krant. Mm -hmm. En op de site van het museum staat niks. Dus wellicht... Is het een beetje over hun hoofden heen gegaan? Ah ja. En nog even naar dat boek over het Rode Kruis. Wat is dat ja. voor een boek? Een boek van het Rode Kruis is net na de oorlog gepubliceerd. Ja, je had, je had uh, laten we zeggen: het Rode Kruis heeft zich tijdens de oorlog niet zo netjes gedragen. Maar na de oorlog zijn de Rode Kruisen uh, gezamenlijk de International Tracing Service opgezet in Aronsveld. Um, en die zijn bezig gegaan met mensen zoeken. Dat is een van de hoofdtaken van ja. het Rode Kruid. En om mensen te zoeken, moet je weten waar ze zitten. Dus die hebben eindeloze lijsten gemaakt. En die zijn uitgegeven. En in 1949 dat eerste boek met enorm veel. Uh, ja, gek veel uh, plaatsen. Of één plaats waar er wel twintig kleine kampjes zijn. Ja, dus van zwaar hebben, tot licht. Dus die hebben eigenlijk al een heel goed overzicht gemaakt. Hoor. Ja, die, wat ook al door weer aangepast wordt. En uh, ik ongetwijfeld dat er, omdat Oost-Europa nu wat makkelijker toegankelijk is, dat er meer uit Oost-Europa bekend is. Ja. Hoe gaan we eigenlijk om met dat soort plaatsen? Is er voldoende aandacht, is er voldoende historisch besef... in de samenleving van nu dat we die plaatsen ook nog ons herinneren... nog koesteren op de een of andere manier? Nou kijk, ten aanzien van Auschwitz is dat natuurlijk niet nee, het dat, probleem. Dat is duidelijk. Ja. ja, maar dat is dan soms te gek. Men, een heleboel mensen denken dat alle Joden in Auschwitz vermoord zijn. Ah, ja. Terwijl het grootste gedeelte ver ten oosten van Auschwitz... laten we zeggen om de hoek van hun eigen huis in de bos of op, op, op de marktplaats vermoord zijn. Ja, dus alle maar, aandacht naar Auschwitz eigenlijk? Dus, kijk, je moet, je moet natuurlijk één ding nemen. Net zoiets als, wat is nu zes miljoen? Daarom dat Anne Frank natuurlijk een... Dat is heel duidelijk, dat is één persoon. Mm -hmm. En dat heeft Auschwitz ook een beetje. Maar ze nu dan moet je toch wel vertellen dat... Dus wellicht die discussie rond. Kijk, om nu te discussiëren zijn er wel 42.000... Zijn er misschien 30.000 of uh, 68.000? Dat is dat dat niet zo zinvol. Maar zijn nee. er nog plekken in Nederland waarvan u zegt... daar kunnen we wel eens wat meer aandacht aan besteden? Ik, uh, dat, dat vind ik heel moeilijk te zeggen, want het is een beetje, beetje, beetje koffiedik, uh, koffiedikkerk. Hm. Maar uh, langs de grens, en dat, dat klopt natuurlijk wel, want Emsland, dat was voor de oorlog, uh, moesten ze daar in het uh, turf steken. De moorsoldaten is een beroemd lied. En ja. dat waren geen joden, maar communisten, uh, sociaaldemocraten, die er in de jaren dertig al vast zaten als dwangarbeiders. Ja. Oké, okay, het is bijna drie uur. Is HIV bij baby's te genezen? Daarover straks na drie uur, kinderarts Michael Boelen van Hensbroek van het AMC. Hij behandelt ruim 70 kinderen met HIV. En Sander de Kramer is binnengekomen. Uh, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Jij wordt betaald om je op te winden. Waar heb je over opgevonden? <laughs> Nou, uh, het uh, begrip VIPS heeft een letterlijk een andere invulling gekregen... bij een, uh, een Gooise kinderopvangorganisatie. Uh, uh, en dan heb ik het over very important peuters. <laughs> want je, ze hebben daar namelijk, uh, geloof het of niet... een onderscheid gemaakt in gouden en zilveren kinderen. En de zilveren kinderen die kunnen linksaf en die krijgen een, uh, een B-merk te eten. En uh, de gouden kinderen, dat zijn de elite kinderen... die, ja, daar wordt flink voor uit de broek gehoest, die krijgen de a merken